7 uur. Freddy Fantijn met het NOS journaal. Het lichaam dat vanmiddag bij Ameland in zee is gevonden, is van het meisje van 14 dat werd vermist. Dat heeft de politie bevestigd. Het meisje uit Duitsland verdween zaterdagavond in zee, mogelijk meegesleurd door sterke stroming. Ze is gevonden door een duikteam van opsporingsorganisatie Search and Rescue Nederland. Dat was doorgaan zoeken nadat de politie de zoektocht eergisteren had beëindigd. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een methode ontwikkeld... waarmee de diagnose longkanker eerder kan worden gesteld. Dat biedt patiënten betere vooruitzichten... omdat bij het eerste begin longkanker nog wel goed kan worden behandeld. Ook kan de methode voorkomen dat mensen bij een vermoeden van de ziekte... onnodig behandelingen moeten ondergaan. Bij de nieuwe methode wordt een bronchoscopie gemaakt... waarbij met behulp van een CT-scan 3D-beelden worden gemaakt. Het Russische leger begint een grote oefening met 150.000 militairen vlakbij Oekraïne. Dat meldt staatspersbureau TAS. Er doen ook meer dan 400 vliegtuigen mee en ruim 100 oorlogsschepen. Volgens Moskou is oefening nodig en zitten er veel terroristen in het gebied. Oekraïne kondigde vandaag ook een militaire oefening aan, in september. De relatie tussen de beide landen is al lang gespannen, zeker sinds Rusland in 2014 de Krim annexeerde. En een café in Hillegom sluit uit voorzorgde deuren... omdat vier bezoekers besmet zijn met het coronavirus. Het is niet duidelijk of dat in het café is gebeurd. De GGD onderzoekt dat nu, schrijft Omroep West. Al het personeel is gevraagd zich te laten testen. De GGD vraagt iedereen die zaterdag 11 juli in Café De Kleine Beurs in Hillegom is geweest... om thuis te blijven en contact op te nemen met de GGD. Het weer, vannacht liggen de minima rond 14 graden, lokaal wat nevel, morgen meer zon, in het binnenland misschien nog een buitje en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files. In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 Still kept the wheel on. my satisfaction. satisfaction. Push me, and then just touch me, so I can get my satisfaction. satisfaction. Push me, and then just touch me.